is een ander verhaal. De debt ratio en de netto schuldpositie zijn in de afgelopen jaren dermate ongunstig geworden dat Zandvoort het de WNG op plaats 393 van de 415 staat. Om binnen een tijdsbestek van maximaal vier jaar onder de gewenste grenzen te komen, zullen ingrijpende maatregelen genomen moeten worden. Het college zal hierover voorstellen aan de raad doen en het onderwerp meenemen bij, het tevoeren, bij de te voeren discussie. Ten, einde van het bij, ten aanzien van het openbaar vervoer, is OPZ van mening dat de kwaliteit niet moet teruglopen. Vorig jaar is besloten om buslijnen 80 en 81 uit kostenbesparende overwegingen van de provincie Noord-Holland niet meer op elkaar te laten aansluiten. Voor alle mensen die afhankelijk zijn van openbaar vervoer, is dat een niet te onderschatten handicap. OPZ verzoekt het college dit punt in haar, in haar onderhandelingen mee te nemen. Een ander belangrijk aandachtspunt is de ouderenzorg. Ook met dit onderwerp voert het rij flinke bezuinigingen en besparingen door... en de gemeente moet maar zien hiermee om te gaan. Van het college heeft OPZ inmiddels begrepen dat er naar wordt gestreefd... de kwaliteit van zorgverlening op pijl te houden en niet te korten op het aantal uren... Vanzelfsprekend is dit met name voor OPZ een punt dat onze onverkorte aandacht zal blijven houden. OPZ heeft in voorgaande jaren flink meegedacht en meegewerkt om het parkeren in onze badplaats beter te regelen en de bewoners en ondernemers hierbij te raadplegen. Hierbij zijn wijkgebonden enquêtes gehouden en aan de hand van de resultaten is er geen parkeerregime in de desbetreffende wijken ingevoerd. De hiermee ingezette trend dient echter een vervolg te krijgen. In andere wijken dient een onderzoek plaats te vinden over iets en zo ja wat er dient te gebeuren. Tevens dienen verschillen in tarieven en systemen te worden opgeheven. Van het college heeft OPZ begrepen dat er binnenkort een plan van aanpak mag worden verwacht. Het CDA zal aanvullend nog een motie indienen en OPZ zal die van harte ondersteunen. Projecten die kans van slagen hebben, dienen met voortvarendheid opgepakt te worden. Hierbij valt te denken aan de entree van Zandveer, Pellesgebied, Metropoolboulevard, Badhuisplein en de watertoren, inclusief het gebied rondom deze toren. Als mede het Prinsessenpark. In uitvoering is reeds fase 3 van het LDC, dus het gedeelte van het voormalige postkantoor, richting Raad, Raadhuisplein. Als mede Nieuwe Sofia in de kostverloren buurt. Alles tegelijk ontwikkelen is vanzelfsprekend geen optie... maar de kansrijke projecten dienen met voorrang te worden opgepakt. Onze badplaats moet weer met een positieve boodschap in de pers verschijnen... en onze bezoekers moeten zich weer als vanouds thuis voelen... in onze steeds mooier wordende badplaats. Tijdens de begrotingsraad van november 2007, voorzitter... is een amendement aangenomen met betrekking tot de herinrichting van het gasthuisplein... Ondanks herhaald aandringen en rappelleren is dit abonnement nooit tot uitvoering gebracht. In ieder was destijds overtuigd van de noodzaak, want het plein is in de huidige uitvoering niet om aan te zien en niet passend bij het oude dorp. Goede raad is duur, want onder de huidige financiële omstandigheden is een niet begrote post niet makkelijk uitvoerbaar. Mag ik daarom het college voorstellen dit punt mee te nemen in de voorbereiding van de kerntakendiscussie? Ook voor het bedrijventerrein Nieuw-Noord verzoeken we het college enige spoed te bedrachten bij het op orde brengen van het sterk verouderde bestemmingsplan. Geen makkelijke klus, maar het streven naar deregulering, dus minder en eenvoudige regelgeving, in het coalitieakkoord genoemd, moet daarbij zeker helpen. Als laatste punt van aandacht, voorzitter, wil ik graag refereren aan de prestatieafspraken 2013-15 met Woonstichting De Kei. Tijdens de raadsvergadering van 21 januari 2014 is hierover een motie ingediend. Deze motie die unaniem is aangenomen riep het college op tot het opnieuw openen van de onderhandelingen en de verkoop van huur- en koopwoningen verder aan banden te leggen. Zover bekend, zover mij bekend, is deze motie nog steeds niet ten uitvoer gebracht. Op verzoekt het college met klem om op zo kort mogelijke termijn deze motie ten uitvoer te brengen... en daarbij te betrekken dat hierbij het totaal van de te verkopen woningen... in Amsterdam, Diemen, Hillegom en Zandvoort... wordt afgezet tegen hetgeen in Zandvoort verkocht zou moeten worden... zodat er in Zandvoort niet onevenredig veel woningen verkocht worden. Voorzitter, tijdens de behandeling van de begroting... zal onze fractie per onderdeel nog enkele kanttekeningen maken...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 ...die alle gegevens hebben vertaald in cijfers en invloeden daarvan op de te verwachten resultaten. Dank u voor uw aandacht namens de fractie van OPZ. Dank u wel meneer Simons. Dan is er nu gelegenheid om vanuit de Raad te reageren als daar behoefte aan is. Meneer Demers. Ja, dank u wel voorzitter. Ik heb wel een vraag, meneer Simons. U uh, klopt zich een beetje zelf op de borst dat u uh, gezorgd heeft dat het parkeerbeleid is afgeblazen en meer bedrijfs- en toeristen- en bewonersvriendelijk is geworden. Maar ik wil u eraan herinneren dat u twee jaar lang toch het tegenovergestelde heeft gesteund. Maar goed, het voorscheidend inzicht zal het wezen en wijsheid, die dichten we u wel toe met uw leeftijd. Um, Wat is uw vraag? En de volgende vraag is eigenlijk, en dat is het financiële gebeuren. Um, hoe kunt u nou zeggen dat er een sluitend meerjarenperspectief is als we 2018 2,2 miljoen euro gevonden moeten hebben en dat de, de huidige begroting bol staat van aannames en onzekerheden? Dan kunnen we dus niet zeggen dat het meerjarenperspectief uh, sluitend is, dat er een materieel evenwicht ontstaat tussen inkomsten en uitgaven. Wat is er op uw antwoord? Ik denk dat het heel moeilijk is, uh, meneer Demmers, om op dit moment uh, een goed overzicht voor 2015 tot 2018 te geven. Om maar even die drie jaren bij elkaar te nemen. Want op dit moment is nog niet duidelijk wat precies alle overheidsbijdragen zullen zijn. Uh, verschillende bedragen moeten nog vastgesteld worden. Uh, het beeld is er wel... Is het duidelijker geworden dat dat er bijvoorbeeld met de mei circulaire of de september circulaire was? Er is meer duidelijkheid, maar er is nog steeds geen compleet beeld voor die komende jaren. Uh, ik zei al, in uh, dit komende jaar zal dit college moeten werken en naar bevind van zaken moeten handelen om te zien hoe staan we er nou echt voor? Want een aantal dingen zijn nog onzeker. Ja, dank u wel voor het antwoord. De volgende vraag is uh, dat. Uh... U heeft het over uh, dat u als partij uh, staat achter kansrijke projecten. Nou, dat verheugt mij. Maar ik weet eigenlijk niet wat de oudere partij nu een kansrijk project vindt. Gaat het over geld? Gaat het over draagvlak? Gaat het over uh, uh, weerstand die weggenomen wordt? Of enthousiasme wat bij groepen van de bevolking... Uh, leeft En waar u van denkt van nou toch maar liever niet. Dus een kansrijk project dat is in mijn ogen vanuit de oude partij gezien dan. Zoals ik ernaar kijk is eigenlijk een beetje lege huls. Dus het zou mij een lief ding zijn als u die een kansrijk project. Als u dat concreet zou kunnen omschrijven. Ik denk uh, voorzitter dat er... Uh... En meneer Demmers, als antwoord dat er diverse mogelijkheden zijn bij de projecten die voorliggen. Een aantal zijn in uitvoering. Daar hoeven we dus niet zo over te filosoferen, filosoferen of dat wel of niet kansrijk is. Ik denk dat als we terugkijken naar projecten en als we de periode 2004 tot 2006 naar de Binnenboulevard kijken. Daar zijn projecten aangedragen op dat moment die uh, iedereen in Zandvoort uh, met de hakken in het zand heeft gezet. Dus laten we nou niet over kansrijke projecten praten, want dan kunt u ook uh, uh, een eigen boek wel uh, lezen. Ik denk dat als we kijken naar wat er nu voor ligt, laten we in hemelsnaam vooruitkijken, dat er een aantal kansrijke dingen zijn. Ik denk namelijk dat uh, uh, het, het Badhuispleingebied, daar zijn plannen voor. Het, uh, de Watertoren en het gebied daaromheen, daar zijn plannen voor. Er zijn meerdere, heb ik begrepen althans, meerdere investeerders... Die zeggen, ik wil daar graag meedoen aan die ontwikkeling. Uh, lopend is al het entreegebied. Daar hebben we gelukkig van de provincie gelden voor je gekregen. En als het dan praat over kansrijke projecten. Dan zeg ik, nou laten we ons daar dan op uh, afstellen. Dat we zeggen, nou die projecten die gaan we eerst oppakken. Daar gaan we op mikken om die te realiseren. Kijk, een project wat heel erg moeilijk in elkaar zit. Waar je misschien, wat u net zei, heel veel bewoners bezwaren tegen zouden kunnen hebben nou dat is gebleken in het verleden al dat is erg moeilijk om dat door te trekken tenzij zo'n project past bij de omgeving en als ik nu zie wat bijvoorbeeld op het Badhuisplein een jaar of drie, vier geleden misschien iets langer was er bij Mango een presentatie en daar heb ik van het Badhuisplein van Condor Wessels projecten gezien die er heel leuk uitzagen dat was eenvoudig middenklasse top en eigenlijk de top was iets overdreven dat dat zou misschien niet helemaal bij Zandvoort gepast hebben maar ook het eenvoudige en het middengedeelte was heel erg leuk als ik nu kijk naar als ik nu kijk naar wat er voor ligt voor het palace dan is het allemaal hoog dan begint het al met vier parkeerlagen en als je dan kijkt of dat in het belang van Zandvoort is nou dan dus zullen we nog eens even naar moeten kijken of dat wel zo is maar dan woorden, dat moet gewogen worden. Of dat een kansrijk project is, dat zou moeten blijken. Dat is voorlopig even mijn antwoord, meneer Demmers. Dank u wel. Hebben we nog één nee, nee, nee, vraag? Nee, nee, nee uh, meneer Demmers. Uh, nee, mag er niet meer. Nou, dat zeg ik niet. Ik wil eerst even de ander ook een gelegenheid geven. Misschien stelt iemand anders ook uw vraag. Maar ik kom aan het eind sowieso weer bij u terug, meneer Demmers. Oh, leuk. Ja? Ik heb het niet over het einde van de vergadering, maar even dit rondje. Mevrouw Want anders voel ik me persoonlijk natuurlijk aangevallen. en Dan moet het weer op nummer 1. Mevrouw Geurenson. Dank u voorzitter. Meneer Simons, u zegt in uw antwoord over kansrijke projecten... ...en heeft het onder andere over het Pellersgebied... ...waarbij u het heeft over een uh, vier lagen parkeren. Um, Pardon, dat heb ik niet gezegd. U had het over Pellersgebied met vier lagen Bad, parkeren. Badhuisplein heb ik het over gehad. Oh, ik verstond ook het Pellersgebied. Heb ik besproken misschien, maar ik bedoel ja. in ieder geval palace, uh, ja. het het uh, Bad, gebied. Ja. Prima, Er is dus daar de verwarring, die is uit de lucht, maar daar heb ik, de... als, als, daar heb ik nog wel een andere vraag. Uh, u heeft het uh, over het feit dat u de, het Gassensplein zou willen inbrengen in de kerntakendiscussie. Uh, het college heeft recent al gezegd dat ze het uh, liever geen kerntakendiscussie uh, meer noemt, maar dat ze het hebben over een keuzedocument. Uh, hoe kijkt u daar tegenaan? Hoe ziet u dan, is het een keuzedocument, is het een kerntaak en wat verstaat u eronder? Nou, ik, denk, uh, ik zit persoonlijk niet erg met het verschil in uh, de benaming. Ik denk dat het niet gaat om de benaming. Ik denk dat het gaat om het feit dat we keuzes maken... in die, die zaken die we wel of niet willen uitvoeren. Uh, en dat is uh, hetgeen wat ik heb gezegd ten aanzien van de kaarsgraafmethode. Als je overal iets afhaalt, dan doet het overal pijn. Als we keuzes maken, dan zeg je dit kan wel en dat kan niet. Nou, Ik denk dat die discussie dus heel belangrijk is... En dat is mijn antwoord mevrouw Willemson. En daar mag ik concluderen dat u het Kastelplein wel wil. En... ik heb alleen gezegd ik zou het graag willen toevoegen. Ja. Goed. Andere vragen nog mevrouw Willemson? Of zal ik u ook in de reservebank zetten net als meneer Demmers? Ja. Ik kijk even rond. Iemand anders nog? Nee. Meneer Demmers. Ja, dank u wel voorzitter. Um, u heeft het over het uh, openbreken van de prestatieafspraken met de woningbouwvereniging. Um, maar het is aangenomen, het moet gebeuren. Maar om de gemeente dus een handvat te geven, om, om dat ook te kunnen afdwingen... dan moet eerst de, uh, de woningwet herzien zijn en door de Tweede en Eerste Kamer zijn. Dus dat, dat kan nee, niet dat op is niet waar. Het zijn onderlinge afspraken, meneer Demmers. Oké, okay, dank u wel. Als u denkt dat wij dat zo in een uh, uh, free fight kunnen doen met, uh, met, uh, met de kei, om de prestatieafspraken nu open te breken zoals wij dat willen, waar wij ook als gemeente verplicht vanuit de regering bij die nieuwe wet de regie voeren, dat gaat niet heel, heel, op heel korte termijn lukken, maar zit wel in de pen. Maar u kunt er niet morgen mee beginnen, maar wel uw plan maken. Dat was de bedoeling, want het lijkt me iedereen kijkt met ledenogen... naar hetgeen op het ogenblik verkocht wordt in Zandvoort. En als we samen hebben afgesproken om dat open te breken... en dat opnieuw te regelen, ik vind dat we dat dan moeten doen. En daarnaast geef ik dan het punt mee... om dat in een totaal verband van het bezit van de Kei te brengen... en te zeggen, kijk niet alleen naar Zandvoort... maar kijk wat de Kei in zijn totaliteit in Amsterdam, Diemen, Hillegom en Zandvoort... ...in de aanbieding doet en is dat in verhouding. Oftewel, wordt hier de bruidschat niet verkocht. Dank u wel, meneer Simons. Kijk even om. Mevrouw Geuronsson nog behoefte. Nee, meneer Simons, dank u wel. Uh, dan ga ik de lijst verder bij langs. Dan is het woord aan mevrouw Geuronsson van de VVD. Voorzitter, leden van de raad, leden van het college, aanwezigen en luisteraars thuis. Zandvoort is op dit moment niet de enige gemeente... die worstelt met haar financiën en de nieuwe taken die op de gemeente afkomen. Samen met de verwachte vermindering van inkomsten... betekent dit dat ingrijpende wijzigingen noodzakelijk zijn. We zullen moeten bezuinigen en keuzes moeten maken. Opnieuw moeten we eigenlijk zeggen. De situatie van vandaag lijkt verdacht veel op de situatie in de jaren 80. ...tijdens de regeerperiode van de kabinetten van 8, 2 en 3. De economie verkeerde toen in een crisis. Er heerste een recessie. De werkeloosheid explodeerde. In 1982 zit Nederland in de diepste recessie sinds de jaren 50. Het kabinet van 8, 3 besluit extra bezuinigingen. Gemeenten moeten ingrijpend bezuinigen. Het is inmiddels geschiedenis... ...maar begin jaren 80 loopt de zaak van komen uit de hand. Gemeenten gaan vervolgens massaal over voor een discussie De mythe in der tijd is dat als je maar goed overzicht over alle activiteiten hebt... en daar een wegingsfactor aan hangt, de bezuinigingen er vanzelf uitrollen. De geschiedenis heeft deze mythe ontkracht. Bezuinigen is een puur politiek en daarmee per definitie een niet-rationeel proces. Het bezuinigingsproces waar we voor staan is er een waarvan de uitkomst tevoren vaststaat... En waarvan tevoren ook bekend is dat niemand het echt wil. Het gaat niet meer om de of-vraag, maar om de hoe- en wat-vraag. En duidelijk is dat dit college en deze coalitie geen antwoord heeft op de hoe- en wat-vraag. Net als in de jaren tachtig gaat men weer voor een kerntaken discussie. Ondertussen gedegradeerd tot een keuzedocument. En keuzes worden in deze begroting niet gemaakt. Nee, keuzes worden een jaartje vooruitgeschoven. De beloftes die zijn gedaan tijdens de verkiezingen worden niet ingelost. Het college maakt een pas op de plaats met ambities en wensen. Daarbij verschuilt het college zich achter ontwikkelingen rond de drie decentralisaties, de ambtelijke samenwerking en de economische situatie. Inderdaad, allemaal zaken die in 2013 nog niet speelden. En welke waarde moet toegeken worden toegekend aan de enkele keuze die het college wel schijnt te nemen? Zo wordt nadrukkelijk getamboureerd dat gebouw De Krocht en het Stanford Museum in stand worden gehouden. Maar hoeveel is dit waard in het licht van de kerntakendiscussie... waarvan het college zelf zegt... De voorgenomen kerntakendiscussie zal zich richten op kanteling en verzobering van beleid... en dit relateren aan de voorgestaande participatiemaatschappij. Voorzitter, hoeveel zijn deze woorden waard... als in hetzelfde document wordt gesproken over De Krocht en het college zegt... In de begroting 2015 is vooralsnog een raming opgenomen van 18.000 euro wegens de instandhoudingskosten. En verderop staat, afhankelijk van de kerntakendiscussie dient hierover bij de begroting 2016 een keuze gemaakt te worden. En over het Zandvoorts Museum. meerjarig is in de programma begroting een bedrag voor exploitatie en instandhoudingskosten opgenomen van 140.000 euro. In dit bedrag is rekening gehouden met de geleidelijke afbouw ...van een halve FTE in 2015 en een halve FTE in 2016. En verderop staat er... ...het opgenomen bedrag onder nieuw beleid is om het museum open te houden. En weer verder schrijft u... ...de nieuwe coalitie heeft zijn doel gesteld om het Zandvoortsmuseum open te houden. Voorzitter, wat is het nu? Waarvoor staat het college en deze coalitie? Kiest u, schuift u er weer of schuift u voor zich uit... De VVD is op dit punt het spoor volledig bijster en kan zich niet aan de indruk onttrekken dat ook het college niet meer echt weet wat er besloten is. Waarschijnlijk heeft het college het in opmaat naar de begroting drukker gehad met andere grote, zeer belangrijke zaken als een onbenullig schuurtje. De begroting spreekt zichzelf namelijk tegen. En door het opwerpen van rookgordijnen, wollig taalgebruik en uitleg verspreid over meerdere hoofdstukken... ...lijkt het erop dat een van de gevleugelde termen van Johan Cruijff hier op geld doet. Als ik zou willen dat je het begreep, had ik het wel beter uitgelegd. De uitdagingen in Zandvoort worden niet minder als we deze voor ons uitschuiven. Sterker nog, de problemen zullen toenemen. 2015 zal de boeken ingaan als het jaar van de besluiteloosheid. Als een verloren jaar. Puur en alleen om het college en coalitie geen keuzes maken. Waar OPZ... Als we van tegenstander van de kaasgaafmethode breed uitverkondigden dat het anders moet... ...is het schrijnend te constateren dat daar in deze begroting niets van terug te vinden is. Volgens de VVD is het toerisme de motor van de Zandvoortse economie. 30% van de banen in Zandvoort heeft direct of indirect met het toerisme te maken. Economische groei ontstaat niet door de overheid, maar komt uit de handen van mensen. De overheid moet de economie van Zandvoort stimuleren, niet door het verstrekken van subsidies waardoor te faciliteren, beperkingen weg te nemen... en door bedreigingen het hoofd te bieden. Een van die bedreigingen is een windmolenpark voor de kust van Zandvoort. Ruim twee jaar trekken kustgemeenten, provinciale overheden... ondernemers en inwoners gezamenlijk op... tegen de plannen van het kabinet... om een windmolenpark voor de kust van Zandvoort te, te plaatsen. Diverse mensen leggen hun hele ziel en zaligheid erin... om deze nachtmerrie te stoppen. De VVD wil van de gelegenheid gebruik maken om een van hen met name toenaam te noemen. Albert Korper, voorzitter van het bewonersplatform Leefbare Kust... en voorzitter van de stichting Vrije Horizon. In hem willen we iedereen bedanken... die zich met zoveel toewijding, enthousiasme, doorzettingsvermogen en visie... bijna dagelijks belangeloos inzet voor de belangen van Zandvoort. Grote waardering van onze kant. En dan is het onvoorstelbaar dat er in deze begroting... geen geld is vrijgemaakt voor de strijd die gaat komen... Erger nog, het college antwoordt op vragen van de VVD, op het moment van opstellen van de begroting was er geen aanleiding extra middelen te begroten en was aan de organisatie gevraagd om met bezuinigingsvoorstellen te komen. Maar voorzitter, er zijn niet alleen geen extra middelen begroot, er is helemaal niets begroot. Voor de VVD onbegrijpelijk. Wat de VVD ook onbegrijpelijk vindt, is dat het college bestaande afspraken met partijen naast zich neerlegt. Niet voor het eerst overigens. In januari 2013 heeft deze gemeenteraad unaniem ingestemd met het instellen van het regionaal mobiliteitsfonds. Het fonds is bedoeld ter uitvoering van de bereikbaarheidsvisie. Bereikbaarheid, wat evenals de economie prioriteit is voor de VVD. Bereikbaarheid, of erger, de beperkte bereikbaarheid van ons dorp, is na het windmolenpark op tweede bedreiging. Zandveert heeft dit toen goed begrepen en niet meer ingestemd. Zandvoort heeft ingestept met de opbouw van de financiering. Zandvoort heeft in meer jaren perspectief geld gereserveerd van het mobiliteitsfonds. En wat doet het college vervolgens? Het college stelt voor de bijdrage voor 2015 op te schorten volgens Haarlemmer's model. De VVD is voorstander van een Zandvoorts model. Een model waarbij afspraken worden nagekomen. Waarbij geld een man een man, een woord een woord. Waarbij je zegt wat je doet en doet wat je zegt waarbij je aanpakt en niet doorschuift en uitstelt. Want u kent allen het spreekwoord van uitstel komt afstel. Met andere woorden, de VVD staat voor een betrouwbare en voorspelbare overheid. Voorzitter, de financiën. Notabene nog een bedreiging. De VVD is er hard grondig mee eens als het college zegt... dat de financiën op orde moeten worden gebracht... en dat de schuldenpositie op een aanvaardbaar niveau moet komen. De VVD is het ermee eens wanneer het college stelt... ...dat de financiën de mogelijke speelruimte bepalen, kortom wat er kan. Daarbij vindt de VVD dat de gemeenteraad als hoogste bestuursorgaan het goede voorbeeld geeft. Als de gemeenteraad extra geld krijgt ter dekking van eigen onkosten... ...dan gebruikt de gemeenteraad dit geld dus ter dekking van die eigen onkosten. Dan vraagt de gemeenteraad geen extra geld aan de inwoners van Zandvoort om die onkosten te dekken. Dames en heren, u begrijpt het al. De VVD is net, is, net als het college destijds, tegen het opnemen van extra gelden voor laptops en internetverbindingen voor raadsleden. Tot slot. Zandvoort staat voor grote uitdagingen. De VVD is ervan overtuigd dat met het maken van de juiste keuzes Zandvoort die uitdagingen aan kan. Kiezen zal pijn doen. Alle man van pas te maken, zal niet lukken. Of om het plaat al te eindigen, ik ken geen zekere weg naar succes. Alleen een zekere recht naar mislukking. Het iedereen naar de zin willen maken. Dank u wel. Dank u wel mevrouw Keurinsson. Ik kijk even rond. Meneer Dennis. Ja dank u wel voorzitter. Mevrouw Keurinsson. Uh, uh, in een gedeelte van, u, uh, van uw betoog. Uh, als uh, landelijke partij neemt u ook uh, regeringsbeleid uh, mee. En uh, mijn mening is dat... Uh, het dereguleringsbeleid gevoerd door de VVD al jaren. Dat de banken en de woningcorporaties desastreus aan de gevoegd worden bij alle manadigheid die die marktwerking heeft veroorzaakt. En daar is de VVD juist voorstander van. Ik, er zijn legio voorbeelden te noemen waarbij de deregulering, woningcorporaties, banken, eh, eigenlijk een, een stortvloed aan narigheid over de bevolking heeft uitgestort. Wij waren vroeger, ook, deed de VVD ook wel eens mee, als er zulke soort zaken aan de hand waren. Het Keynes model, daar gingen we investeren bij crisis als overheid. Daar gingen we subsidiëren. dan proberen we de boel aan de gang te houden. En wat gebeurt er nu? De banken worden afgeknepen, de woningbouwcorporaties worden afgeknepen. Alles wordt in de markt gegooid, zoek meneer, het lekker uit met die treinen. De Vira, ik noem maar een... Demmers, ja. Mijn vraag is, mevrouw Burrusson... Maar ja, dat is een opmerking. Vragen, vragen is? Klein betoogje en dan komt de vraag erachteraan. De, de vraag die erachteraan komt, mevrouw Burrusson... is, als we nou ook het windmolenbeleid van minister Kant nemen... Zou u niet overwegen om een lokale partij te worden? <lacht> zou u niet overwegen om uw naam te veranderen... ...in verse vis en doorpakken, dat lijkt me veel beter. Dank u wel, meneer Demmers. Mevrouw Burelson. Meneer Demmers, u begon om te stellen dat uw mening was. Uw mening respecteer ik, die hoef ik niet te delen. En uh, uw, uw, uw suggestie, om het dan maar zo te zeggen... Uh, ...de VVD Zandvoort-Bentveld is een lokale partij... Nee, dat was maar geheel onbekend. Het is een landelijke partij die staat achter het model van Milton Friedman. En het heeft ons narigheid gebracht. Je hoort helemaal nooit meer wat van die man. En, en is dat is praat? de VVD. En het is marktwerking op alle fronten is gewoon verkeerd afgelopen. Wij hebben 1,1 miljard gvw uit als land. Nee, alleen nee, aan nee, toezichthouders. Nee, en de VVD... Op Demmers, een, nee, meneer Demmers. Ja, nee, meneer nee, Demmers. Nee, meneer ik had u gezegd dat de creativiteit wordt gewaardeerd, maar als ik voel dat u hetzelfde gaat zeggen met andere woorden, dan ga ik ingrijpen. Dat is nu het geval. U mag nog een korte vraag stellen aan mevrouw Keuronsson, want ze heeft antwoord gegeven en zelf heeft gezegd, ik respecteer uw mening, maar ik deel hem niet. Dus u mag nog een korte vraag stellen, anders gaan we verder. Mijn vraag is eigenlijk, mevrouw Keuronsson, uh, wilt u afstand nemen van het doorgeslagen marktwerking idee Mevrouw Beurandson. Zoals zojuist gezegd, dat is uw mening en ik hoef uw mening niet te delen. Dank u wel. Anderen? Mevrouw Van der Pas. Ja, dank u wel meneer voorzitter. Ik heb even nog een vraag aan mevrouw Beurandson. U heeft dan nogal wat kritiek op de begroting en ik vroeg me af, biedt u vanavond ook een tegenbegroting aan? Nee. Oké, okay, dank u wel. Kijk rond. Meneer Simons. Ja, voorzitter. Ik heb een uh, vraag aan uh, mevrouw Geurenson, die heeft uh, gezegd: ik zie niets terug in de begroting van keuzes maken. En als ik daar even over nadenk, dan, dan vraag ik me af waaruit zouden keuzes gemaakt worden, kunnen worden, indien de financiële tekorten in de afgelopen jaren alleen maar zijn opgelopen, zelfs onnodig in diverse posten als we kijken naar budgetoverschrijding in het sociale domein van tegen het miljoen. Hoe moeten we dan volgens u keuzes maken? Zou het niet moeilijk genoeg geweest zijn om überhaupt deze begroting sluitend te krijgen? Of het moeilijk is om deze sluit, begroting sluitend te krijgen? Nee, dat is niet moeilijk. Ik bedoel dat even in de context van wat ik net vertel. Dat je bijna middelen hebt dat het in de afgelopen jaren teruggelopen, het financiële tekort, verder opgelopen. Daar moet je als eh, nieuw bestuur, als nieuw college, moet je daarmee handelen. En dan is het college erin geslaagd om een sluiter te krijgen. En moeten een aantal dingen verzekeren met de decentralisatie die op ons afkomen. Eh, moeten zij natuurlijk eh, voorzichtig zijn en hebben zelfs nog een paar... Nieuw uh, delen, nieuw beleid kunnen toevoegen. Mijn vraag aan u is: u ziet nut niets terug van keuzes maken. Vindt u dat dan verwonderlijk als je met zo'n situatie van Zandvoort te maken krijgt? Ja, dat vind ik verwonderlijk. Ik vind en, dat waarom? verwonderlijk omdat ten tijde van de verkiezingen de situatie niet anders was. Diverse partijen in deze raad hebben gemeend ten tijde van de verkiezingen beloften te moeten doen. ...keuzes te, mo uh, te moeten voorleggen... ...in ieder geval verwachtingen te moeten wekken. Ook in deze begroting... En dat heb ik net aangehaald... ...wordt de verwachting gewekt... ...alsof het Zandvoorts Museum en de Krocht open blijven. Terwijl aan de andere kant wordt gesteld... ...bij de kerntakendiscussie kan het over zijn. Als je als politieke partij... ...tijdens de verkiezingen stelt... ...ik sta voor deze punten... ...dan zorg je dat het wordt opgenomen in de begroting... ...en dan maak je de keuze... ...om andere zaken te schrappen. Dan stap je af van de kaasschaafmethode... ...waar u zelfs al veel tegenstander van was... ...en dan laat je zien waar je wel voor staat. Die keuzes kan ik niet terugvinden... ...in deze begroting. Ja, maar als er een keuze gemaakt is... ...ik uh, volg u niet helemaal. Want als u zegt, nou ja, het Museum... ...daar zie ik een keuze meer in de meerjarenplanning. Niet alleen voor één jaar... ...maar in jaren. En uh, het, het, het feit... ...dat er weinig geld is overgelaten... ...dat het... Als we naar de, uh, tussen 2010 en 2014 kijken naar de balanspositie, nou, er is in 2010 en die aantreffend over 2014, is er nogal enig verschil. Ja, en u weet ook dat de afgelopen jaren er toch ook nog een miljoen opzij is gezet in het kader van de buigelden, dat uh, de geld is voor de André Zandvoort. Maar toch, als je als politieke partij in een coalitie zaken in het vooruitzicht stelt en keuzes maakt, moet je die waarmaken. U stelt hier in deze begroting dat het Zandvoorsmuseum en de Krocht niet zeker zijn. Als u dat zou doen, laten we het niet afhangen van de kerntakendiscussie. Want wat is een kerntaak voor deze gemeente? Bereikbaarheid is een kerntaak. Dat is keuzes maken, zorgen voor de, voor de, uh, voor het, in, binnen het sociale domein voor de mensen die het daar betreft. Maar dat betekent ook keuze maken betekent ook dingen niet doen. Ik zie in deze begroting, die keuzes zie ik niet... Ik zie nog steeds dat alles in het midden wordt gelaten. U heeft toch ook begrepen, denk ik, als ik mag voorzitter, dat het college heeft aangekondigd dat die voorbereiding. Want de discussie moet natuurlijk in de raad plaatsvinden. Dat de voorbereiding van die kerntakendiscussie onderweg is. En uh, de kerntakendiscussie bestaat uit keuzes maken. Dus of je het nou een keuzevoorstel of een kerntakendiscussie noemt, dat zal maar om het even zijn. Het gaat erom dat we gezamenlijk, wij als raad, straks keuzes kunnen maken. Want dat is een van de noviteiten die er nu aankomt en die gerealiseerd wordt. Bent u dat mee eens? Het is geen noviteit, want in de jaren 80 was het al, we hebben het hier gehad in de jaren negentig. En ondertussen is dat rapport wat we toen hadden verwezen in laag 5 en uh, van uh, zaaltje 38. Dus nee, dat ben ik niet meer te eens. Het is niet nieuw. We dit... Voorzitter, mag Ronde ik af? Meneer Demmers. Ja, de, de, ik wil graag nog even wat verduidelijking over, want het speelt een beetje over het gebeuren en over die kerntaken. We moeten helder hebben... ...dat we moeten besluiten wat bij de kern hoort... ...ook qua geld wat de gemeente uitgeeft en qua taak. Een keuzemenu, zoals meneer Bluis wel eens voorstelt... ...dat wil zeggen, die keuze is vrij. U hoeft geen kerntaken te doen... ...maar u kunt nu alles geven aan... Uh, ...al het geld besteden aan kunst... ...u kunt al het geld besteden aan uh, openbare ruimte... ...en dat is een keuze. Maar dat is sommige dingen van die keuze... ...hoeven absoluut geen kerntaak te zijn... Dus, dan wordt de keuze hè, op een bepaald moment een speelbal van groepen in deze samenleving die hun zin krijgen, die het hart schreeuwen en wat geen kerntaak is. Dat wil ik even duidelijk hebben. Heeft u en dan hoogtun? is de vraag waarschijnlijk of ik nu deze keer wel uw mening deel, deze keer deel ik hem wel meneer werd Dank u zeer, bloemen worden toegezonden. Ja. Dan moet u toegezonden. Ik kijk even rond meneer Kroonsberg. Ja, ik had een, had een vraag. Ik heb begrepen dat u de krochten in de verkoop wil doen en ook het museum. Dat was vorige keer ook wat mij betreft al duidelijk. Maar gaat u direct daar ook bepaalde moties voor indienen? Want verder heb ik geen enkele onderbouwing van uw verhaal... waarin wat mij betreft, en zo heb ik het wel ervaren, heel veel grote woorden zijn gebruikt... En u zelfs teruggrijpt op 1982. Maar het is inmiddels 2014. En de crisis die u schetst, die ziet er heden ten dagen toch wel iets anders uit. Mevrouw Keurenson. Ik heb niet gezegd dat wij de krocht gaan verkopen. Ik heb niet gezegd dat het Stanford Museum in, de, in de verkoop gaat. Ik heb de tekst even teruggekeken, het staat er niet in. Nee. Maar hoe wil u dan uh, een handreiking geven aan uh, dit naar mijn idee voortvarende financiële beleid van dit college... ...om hun dan uit de brand te helpen en over de streep te trekken? Ik snap uw vraag niet. Kunt u me iets toelichten meneer Kansberg? Nou, ik verwacht gewoon dan bedragen... Als ze bedoelt of wij met amendementen en dekking zullen komen... dan kan ik u uh, blij maken, want die komen er. Meneer, meneer de voorzitter, ja. ik heb nog eigenlijk een principiële vraag aan mevrouw Gurnelson. Uh, dat is dat bij verkoop van gebouwen... of andere stille reserves... dan worden die, eigenlijk moeten die dan gebruikt worden... om leningen af te lossen dat we minder rente betalen. Maar als er dus uh, tafelsilver, zoals ik het maar noem, als dat verkocht wordt en het wordt gebruikt om begrotingen uh, sluitend te krijgen, bij tekorten, dan moeten we dat niet doen. Bent u dat met mij eens? Dank u wel, Ranssel. Weer bloemen? Nee. <lacht> Op het moment dat je incidentele verkopen doet, en daar gaat het om, kan je die niet structureel inzetten. En betekent dat voor de luisteraars thuis? En dat betekent voor de luisteraar thuis dat als u dus een gebouw verkoopt, dat u dat dan gebruikt om een tekort in de begroting te dekken. En op andere begrotingsgebieden budgetoverschrijdingen zijn geweest, of relatief gezien veel angst is om ergens in te snijden. Dus dat is goed geld maar kwaad geld gooien. Mevrouw Burendsom. Uw opvatting daarbij is dat op het moment dat je een gebouw verkoopt, dat je het moet inzetten ter, uh, in dit geval, ter, uh, ter, uh, zeg maar om je schuldenlast naar beneden te brengen. En dat je het niet zou moeten gebruiken om bijvoorbeeld een, uh, uh, een vereniging in stand te houden of iets dergelijks. Ik kan uw redenatie volgen. Goed, weer bloemen. <laughs> Ik kijk rond. Volgens mij zijn we er geweest. Klopt dat? Dank u wel, mevrouw Beurensop. Dan gaan wij verder en komen wij uit bij D66. En de fractievoorzitter, meneer Sandberg, krijgt het woord. Voorzitter. Meneer Sandberg. Voorzitter... Leden van de Raad, dames en heren thuis en op de tribune. D66 is tevreden met haar uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen begin dit jaar. Veel zandvoorters hebben op ons gestemd. Dit brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Een verantwoordelijkheid die D66 niet schuilt. Voorzitter, de uitkomst van de coalitieonderhandelingen is een kwestie van geven en nemen geweest... Wij vinden veel terug van onze ideeën in het coalitieakkoord. D66 gaat haar best doen de komende jaren, hopelijk met brede steun, onze gemeenschap vooruit te helpen. Voorzitter, de recente commotie rondom de schoonheidssalon op het erf van de voormalige wethouder Cohen... ...heeft het vertrouwen van de burger in de Zandvoortspolitiek geen goed gedaan. D66 ziet het als haar taak om te werken aan herstel van dat vertrouwen... door een betrouwbaar en integer bestuur na te streven. Wij vinden dat de burger daar recht op heeft. Financiën. Tijdens het uitspreken van haar algemene beschouwingen vorig jaar... heeft D66 aangegeven dat de schuld van iedere zandvoorter pakweg... 3000 euro bedraagt. Inmiddels... is die schuld... meer dan... 3, 3600 euro. Keuzes... uit het verleden... bieden kennelijk geen garanties... voor een financieel gezonde toekomst. Echter... nu D66... sinds kort zelf deel uitmaakt... van het gemeentebestuur... ziet zij het... als haar taak de schuldenlast... ...in de komende vier jaar tot een aanvaardbaar niveau terug te dringen. Voor alles zullen wij om de begroting verder op orde te brengen... ...heldere keuzes gemaakt moeten worden. D66 heeft vorig jaar en eerder... ...gepleit voor een kerntakendiscussie. Voorzitter, die zal er komen. En wel in het voorjaar van 2015... ...zodat met ingang van 2016 kan worden gewerkt met een gemeentelijk takenpakket... ...dat past bij de ambities en de schaal van de gemeente Zandvoort. De begroting en de meerjarenraming moeten in evenwicht zijn en waar mogelijk afgeslankt. Uitgangspunt is dat de basisvoorzieningen binnen de gemeente alleen dan kunnen worden veiliggesteld wanneer de gemeente door een heroriëntatie op haar taken... heldere doelstellingen formuleert en die vervolgens ook realiseert. Als wij dat niet zelf doen... komt onze bestuurlijke zelfstandigheid in gevaar. D66 wil daarom het heft in eigen hand houden. En dit proces willen we graag in samenwerking met alle andere fracties tot stand brengen. Decentralisaties. De komende raadsperiode... zal in belangrijke mate in het tegenstaan... van implementatie en uitvoering van de drie decentralisaties. Daarbij wordt van Rijkswegen... een zwaar accent gelegd op zelfredzaamheid. Bovendien hebben deze decentralisaties... Decentralisatie is een grote impact op de gemeentelijke begroting. In het verleden hebben wij onze zorgen uit over het streven mensen vanuit de waaion of met een WSW-indicatie via de participatiewet op de reguliere arbeidsmarkt aan werk te helpen. Wij maken ons daar nog steeds zorgen over. De huidige arbeidsmarkt biedt weinig mogelijkheden. Zeker... ...voor de hiervoor genoemde groepen. De kort geleden aangenomen verordeningen hierover... ...zullen daarom ook permanent onze aandacht vergen. Fijn dat deze gemeenteraad... ...nagenoeg unaneem was in haar beslissingen... ...met betrekking tot de ambtelijke samenwerking... ...in het sociaal domein met de gemeente Haarlem... ...en de diverse verordeningen later. D66 gelooft in de eigen kracht van mensen. Maar waar de gemeente de zorgtaken in de toekomst grotendeels zal coördineren en financieren, willen wij er wel op toezien dat die zorg steeds mensgericht en kwalitatief hoogwaardig wordt aangeboden. Wij hebben de afgelopen jaren gezien welke kaalslag een financieel gedreven zorg veroorzaakt. D66 staat voor doelmatigheid en menselijke resultaten. Uit de behandeling van de verordeningen en de begroting blijkt dat het college mede dankzij de inspanningen van de desbetreffende ambtenaren op koers is. Participatie. Het is de wens van D66 om de Zandvoortse samenleving.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 Samen gaan wij immers voor Zandvoort. D66 heeft begin dit jaar een verordening voor de invoering van het burgerinitiatief ingediend. We hebben begrepen dat uh, dit nog wacht op een reactie van het college. Wij hopen en vertrouwen dat dit onderwerp op korte termijn door de raad kan worden behandeld. Museum en het gebouwde krocht. D66 heeft zich uitgesproken voor het behoud van het museum en de gebouwde krocht. Dat standpunt wordt door veel partijen gedeeld. Er zal echter geld gevonden moeten worden om het gebouwde krocht te renoveren en de kosten van de exploitatie van het museum dienen naar beneden worden bijgesteld. Ook dient er geld te worden vrijgemaakt om het gebouw de blauwe tram te herinrichten. Zodat het gebruik daarvan door verenigingen en de bibliotheek geoptimaliseerd wordt. Voorzitter, dat kost geld. Geld dat er niet is en moet worden gevonden. Geld lenen is voor D66 geen optie... ...omdat de schuldenpositie torenhoog is. Ten aanzien van het terugdringen van de exploitatielasten van het Zandvoorts Museum, ...stellen wij voor het VVV-kantoor in het museumgebouw onder te brengen. Hiervoor zullen wij een motie indienen. Om het benodigde geld te genereren... ...stellen wij voor het gebouw van de oude Mariërschool te verkopen... ...en het parkeerterrein op het ingenieur Friedhofplein te verkavelen. Ook hiervoor zullen wij een motie indienen. Onderwijs. D66 heeft zich steeds kritisch uitgelaten... ...over de prestaties van de openbare basisscholen hier in Zandvoort. Wij zijn blij en tevreden... ...dat de basisschool De Duinroos haar slechte prestaties achter zich heeft gelaten. En dat laatste... is zeker ook te danken... aan de schoolleiding. Voorzitter, het behouden... van het voortgezet onderwijs... houdt de Zandvoortse politiek... al decennia bezig. Kost je een biertje? D66 is voor het behoud... van dat onderwijs in Zandvoort. Maar... We zullen ons de vraag moeten stellen of die wens realistisch is. Als het antwoord daarop ja is, zal het gebouw waarin de school thans gevestigd is, moeten worden gerenoveerd. Wellicht dat de verkoop van onroerend goed, onroerend goed zoals de verkaveling van het ingenieur Friethofplein, die renovatie financieel mogelijk maakt. Meneer Sandberg, gaat u de, langzaam af? Ik ben er bijna, u weet het. Volgens mij. De bibliotheek. De bibliotheek is een onmisbaar verlengstuk van het onderwijs. In de ogen van D66 is de openbare bibliotheek een basisvoorziening. Daarnaast is de bibliotheek van betekenis op het gebied van werk en participatie, zij organiseert allerlei activiteiten voor werkzoekenden, ZZP'ers, ouderen, jongeren, etc. De bibliotheek verandert in een ontmoetingscentrum en is inmiddels een modern instituut dat inspeelt op de behoeften van de hedendaagse samenleving. D66 vindt dan ook dat de bibliotheek een noodzakelijke voorziening is waarop verder niet mag worden beknibbeld. Voorzitter, het komende jaar zal van de Raad en het college veel gevergd worden. Ik hoop dat wij met elkaar onze taak met wederzijds respect kunnen en zullen vervullen. En tenslotte rest mij nog de ambtelijke organisatie te bedanken... voor hun werk om onze activiteiten als raad mogelijk te maken. Dank u wel. Voorzitter. Dank u wel, meneer Zandbergen. Raad, meneer Demmers of meneer Kramer. U mag een keer de spits afbijten. Uh, voorzitter, uh, dank u wel. Ja, ik hoorde uh, hier... Uh, Sandberg een aantal keren schuld noemen. Eén keer in de situatie van een schoonheidssalon. En het is mij niet helemaal duidelijk wie hij nou de schuld daarvan geeft. Dus daar zou ik graag een reactie op willen hebben. En vervolgens heeft hij het over de schuld per inwoner... die op 3600 euro staat. En daarbij stelt hij dat hij dat naar een aanvaardbaar niveau wil brengen. Dan wil ik geen target van u horen, maar wel... Horen wat voor u een aanvaardbaar niveau is uh, om die schuldenlast uh, terug te brengen uh, verder heeft u het uh, over uh, nou ja, nog een aantal zaken en opvallend was uh, ook uh, ja, het verkavelen van het plein. nou is het op dit moment een uh, parkeren uh, terrein en hoe wilt u deze plekken uh, gaan compenseren dank u wel meneer Kramer. meneer Sandbrugge um, Even kijken, de eerste vraag had betrekking op het, uh, de schoonheidssalon. Um, ik kan me niet herinneren dat ik daar uh, heb gesproken over een schuld. Wilt u dat even toelichten? U heeft onder andere gezegd dat het uh, vertrouwen uh, niet goed heeft gedaan. En uh, daarna heeft u gezegd van, uh, daar zijn we met z'n allen schuldig van. Maar in ieder geval heeft het woord schuld daar gebruikt. En u insinueerde dat die schuld hier zou liggen. Dus ik zou graag willen weten wie u daarmee bedoelt. Ik zal uh, het, het citaat nog even voorlezen, want uh, volgens mij staat er geen schuld. Ik heb gezegd dat de, recentse, de recente commotie rondom de schoonheidssalon op het erf van de voormalige wethouder Cohen... heeft het vertrouwen van de burger in de Zandvoortse politiek geen goed gedaan. En D66 ziet het als haar taak om te werken aan het herstel van dat vertrouwen door een betrouwbaar en integer bestuur na te streven. Ik kan het woord schuld niet vinden, meneer Kramer. Is dat duidelijk, meneer Kramer? Ja, voorzitter. Dan gaan we door naar twee, want u had twee andere vragen gesteld, hè? Ja, ja ik heb zelf die interpretatie ervan gemaakt dat hij iemand de schuld ervan gaf, dus uh, in dat opzicht... Uh... Dank u. Meneer Sandberg, we gaan... Ik maar... zou niet durven. Gaat u verder naar het aanvaardbaar niveau van de schuldenlast? Want dat was de andere vraag. Ja, ik denk, uh, voorzitter... Um, ik heb gepleit voor een kerntakendiscussie. Dat doen we overigens elk jaar. Vanaf 2010 is dat het geval. En ik heb ook aangegeven... dat um, als wij het hebben over die kerntakendiscussie... dat we dat dan samen met de, met de raad moeten doen... Als ik het heb over 3600 euro, eh, het is iets meer trouwens, aan, aan schuld... Eh, dan neem ik aan dat u het met mij eens bent dat dat bedrag wat hoog is. Want we waren het er vorig jaar al over eens dat een bedrag van 3000 euro al eh, relatief hoog was. En eh, ja, wat vindt u aanvaardbaar? 1500 euro? 2000 euro? Het maakt me niet zoveel uit... Het moet gewoon naar beneden. En zo snel mogelijk. De vraag is expliciet. aan nu gevraagd wat u een aanvaardbaar niveau vindt. Dus no. vandaar. Nou, nul? No? Prima. Voorzitter, mag ik meneer... Uh, ik heb de gegevens hier voor u, maar mag ik meneer uh, Sandberg, uh, een helpende hand bieden? Nou, ik, ik, ik, ik... Hij vraagt het aan mij. De, de vraag wordt gesteld aan meneer Sandberg. En als hij een helpende hand nodig heeft, hij is ouder dan 18 en ik ken hem toch als uh, met enige ervaring, dan had hij dat wel geroepen, denk ik. Uh, u mag hem straks reageren, maar meneer Demmers had ook eerder zijn vinger opgestoken. Maar dat gaan we pas doen nadat. Ja, oké. Okay. Meneer uh, Simons, helpt u mij even, want u heeft het nodig voor nou, u. Ik, u denk, heeft... ik denk dat het antwoord voor meneer uh, Kramer uh, staat op pagina 6 van de begroting. Dat is namelijk gaat over de netto schuld. En die is op dit moment 123% in de netto schuld is als aandeel van de totale opbrengst van het jaar 2013. En de norm is in feite om die op 100% procent te brengen. Dus dat is het streefgetal, als meneer Kramer naar bedoelt. Het streefgetal is om de schuld in ieder geval 100% procent of lager te doen zijn. Dank u wel, meneer Simons. Eerkamer, het antwoord van de heer Simons, 100%. Procent. Nou... <lacht> We streven naar minder. We gaan, we gaan eerst... De, maar u had nog de een derde, derde vraag, De derde ik. vraag van meneer Kramer is... Meneer Kramer mag straks reageren, hoor. Maar de derde vraag van meneer Kramer was... Ik, ik, ik vat hem even samen, meneer Kramer. En vult u me aan als ik het niet volledig doe. Was uh, dat meneer Zalmberg u zei... We willen het Vriethofplein gaan verkavelen. Ja. En zijn vraag is... Hoe denkt u die parkeerplaatsen te compenseren? Ja. Voorzitter... Um, ik eh, denk dat bij de behandeling van de begroting u volledig aan uw trekker komt. Dus het, dan wordt onder andere de motivatie en, en alles wordt daarbij eh, behandeld. U bedoelt als u daar een motie voor indient, dan wordt dat, dan wordt dat uitgelegd tijdens de motie. Dus ik eh, ja. verzoek u nog even in spanning af te wachten. Meneer Kramer. Het is bijna Sinterklaas. Ja voorzitter, volgens mij, um, ja, het zou fijn zijn als dat nu al zou kunnen. Maar als ik moet wachten op behandeling van een motie, prima. Dan herhaal ik uh, mijn vraag uh, nog een keer. Ik heb nog één ding wat mij triggert. En het is eigenlijk, uh, nou, we hebben het allemaal over, over verkiezingsbeloften gehad. net ook al, bij de heer Simons. En hij is een streven onder andere van de oudere partij om te gaan bezuinigen op de bibliotheek. Hoe denkt D66 daarover? Um, het mogen duidelijk zijn dat de opvatting met betrekking tot de bibliotheek... een andere is dan uh, andere partijen. Onder andere misschien bij OPZ. Het staat dan ook niet in het coalitieakkoord. Maar uh, reken erop dat we daar uh, driftig over zullen onderhandelen. Ik kijk even rond. Meneer Demmers. Uh, ja... Uh, dank u wel, voorzitter. Uh, wat, mij, uh, uh, wat mij opgevallen is, uh, meneer Sandberg... dat D66 zich heel uh, druk maakt... en misschien ook wel terecht... over uh, de activiteiten... of uh, juist niet de activiteiten... van de jeugd hier. En dan kom ik op de jeugdzorg. Jeugdzorg, dat gaat naar de gemeente toe. En in de begroting van 2015... staat dat wij als gemeente... nu verantwoordelijk zijn... ...voor het uitgeven... Voor ...van 2,6 miljoen euro. Um, dat is, hoeft op zich geen ramp te zijn... ...maar als je dat... Uh, ...bekijkt naar... Uh, ...in uh, relatie wat andere gemeentes doen... ...van dezelfde omvang... ...dan geven wij hier nu... ...uit de begroting... Hè, ...dat is niet het totale uh, bedrag... ...geven wij uit de begroting... ...geven wij... 581 euro uit, terwijl een gemeente van dezelfde uh, omvang, die geeft 310 euro uit per jeugdcliënt. Is het nou niet mogelijk inspanningen te leveren om uh, die bedragen uh, naar beneden te krijgen? Want u voelt wel aan, u heeft het over schulden, u heeft het over kosten, u al een aantal dingen... Uh, ...wilt u bezuinigen of anders inrichten... ...om dat geld te verdienen wat we tekortkomen. Nu geven we zo meteen, krijgen we zometeen de beschikking over die 2,6 miljoen euro... ...en dan denk ik bij mezelf... ...waarom moeten wij als uh, Zandvoort voor onze jeugdigen... ...een paar honderd euro meer per jeugdige uitgeven... ...als gemiddeld voor de gemeente van deze grootte. Zou u daarover na willen denken? Dat is uh, vraag 1. Vraag 2 is. Ik kan en... die vraag gelijk beantwoorden. Ja? Ja. Goed zo. Dan hebben we de volgende vraag. We hebben het over, de, uh, over het afschaffen of niet doen van de kaasschaafmethode. En dan moet ik u toch zeggen: als u dan grote stappen wil maken, waar altijd weerstand mee gemoeid is, bent u dan bereid om te snijden in uh, de bibliotheek. Uh, context. De VVV pluspunt en stichting mee. Want die bij elkaar, die clubs bij elkaar die slokken 2 miljoen op terwijl we 2,7 miljoen aan subsidies uitgeven. Dus wilt u daar ook over nadenken? Ja. Goed zo, dank u wel. Ik heb voor u geen bloemen, maar een oude Zandvoort stropdas. Is dat ook goed? <laughs> Ik heb er twee. Dat zijn uw vragen meneer Demmers. Nou, ik ben blij dat, uh, dat er meegedacht wordt. Dat er ook misschien dialoog gevoerd zou kunnen worden. Ja. Dank u wel. Meneer Tonen. Ja, dank u wel voorzitter. Um, de heer Sandbergen zei ergens in het midden van zijn betoog, of tegen het eind... Um, dat uh, hij komt met een voorstel om de VVV in het museum onder te brengen. Uh, dat zou uh, misschien aardig zijn als het daar al past... Maar er is net een nieuw huurcontract getekend door VVV. Dus het gaat niet lukken om een VVV te laten verhuizen in die zin. Tenzij u bereid bent om de schuld die al ontstaat voor VVV aan de verhuurder... om die ook voor uw rekening te nemen. Um, blijkbaar was u daar nog niet van op de hoogte, is dan de vraag. Uh, Ik kan dat gelijk die... beantwoorden. Daar zijn we van op de hoogte... En we hebben overigens gesproken ook met de directie van VVV en er valt over te praten.